8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam is dit jaar al 28.000 kilo cocaïne onderschept. Dat heeft burgemeester Abutaleb bekendgemaakt. Een record. Vorig jaar werd er in de haven 19.000 kilo in beslag genomen. Volgens Abutaleb komt Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie, de politie en douane... volgend jaar met nieuwe maatregelen in de strijd tegen drugsmokkel. Deze maatregelen kosten tientallen miljoenen euro's. De Israëlische premier Netanyahu moet zich voor de rechtbank verantwoorden in drie corruptiezaken. Dat heeft de hoogste aanklager van Israël bekendgemaakt. Niet eerder in de geschiedenis van Israël is een zittend premier aangeklaagd voor omkoping en fraude. Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Hij spreekt van een heksenjacht. De aanklacht verplicht hem niet om af te treden. Voetbalclub Excelsior heeft alsnog aangifte gedaan tegen een groep supporters van FC Den Bos. nadat zondag speler Mendes Morera racistisch was bejegend vanaf de tribunes. Mendes Morera liet in eerste instantie weten geen aangifte te doen. en liet het initiatief bij de vervolging van het incident aan de KNVB. Excelsior deed vandaag ook een oproep aan de supporters. om in de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Volendam. in de 18e minuut een rode kaart uit te delen aan racisme. 18 is het terugnummer van Mendes Morera. En Feyenoord mag in de eerstvolgende Europese uitwedstrijd... tegen FC Porto geen supporters meenemen. De UEFA heeft de Rotterdamse club bestraft... vanwege wangedrag in het duel bij Youngboys Boys eind vorige maand. Feyenoord-fans staken in Bern vuurwerk af tijdens de wedstrijd... gooiden met voorwerpen en richtten vernielingen aan in het uitvak. Feyenoord kreeg ook een boete van 55.000 euro. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen wordt het een graad of 10. Naast wolkenvelden komt de zon ook soms tevoorschijn. In het weekend is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 En uh, de Sanfordse ja, de makelaars zijn ook binnen. En die komen zo meteen zeker langs uh, aan het microfoon. En uh, ik had gehoopt dat mijn collega even iemand ging halen, maar dat is niet zo. Dus we gaan even kijken of dat nog wel gebeurt. Uh, ik denk het niet. Of ik denk het wel, maar het maakt niet uit. In ieder geval de mensen zijn foto's aan het maken, dingetjes. En uh, ja, de stand voor te maken. Waar we hebben elkaar al van de week gesproken in de studio. Is de spanning er nu wel een beetje? Uh, ja Roy, volledig nu. Nu wordt het echt wel serieus hè. Het is uh, spannend, leuk om hier te zijn. Ik ben net aangekomen en het is uh, ja, best vol vind ik eerlijk gezegd. Wat een boel mensen. Ja, Was je hier al eerder geweest? Uh, nee, ik ben hier wel in de haven natuurlijk, maar niet uh, tijdens de ondernemingsgala. En uh, vorig jaar kon ik er net niet bij zijn helaas, dus... Uh, voor mij is het nu de eerste keer eigenlijk echt. Nou, en was het ook maar gelukkig dat je dit jaar genomineerd was? <laughs> ja, dat is inderdaad waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben heel benieuwd. Ja, De, de, de stemmen sloten net nadat wij het interview hadden gehad. Oh. Uh, maar um, hoe zijn de reacties afgelopen week geweest? Nou, we hebben veel leuke mensen gehad die op kantoor. Eventjes, succes waren wensen, we Toi toi toi. Veel leuke mailtjes binnengekregen. Dus uh, yeah, heel erg leuk. Allemaal positief, allemaal leuk. Precies zoals in de studio ook ging bij jou. Hoor. Ik ben heel benieuwd. Wie, wie heb je meegenomen? Nou, uh, iedereen van kantoor is meegekomen. Dus we hebben Jolanda mee, Lena mee, Veronique en Nico zijn mee. We zijn een uh, helemaal compleet team. We gaan, even, we gaan even Lena erbij halen. Lena komt er even bij, oud, oud programmaleiding van de radio. Ja, Nico, dus uh, Nico, hoe, uh, hoe is het uh, als team genomineerd te zijn? Nou joh, ik vind het geweldig. Het, het, het is een, uh, alleen maar dankbaar zijn dat mensen het uh, gewoon uh, iets toekennen wat, uh, wat er niet altijd is. Hey, ik wil we werken er hard voor en we vinden allemaal dat we de beste zijn, maar als anderen zeggen dat wij jullie dan is dat toch wel een teken aan de wand? Lennon, hoe zijn de reacties in het dorp? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik vind het wel ontzettend leuk om hier te zijn met het team. Uh, ik, ik werk hier pas, dus ik val met mijn neus in de boter. Dus ik, ik vind het helemaal leuk. In ieder geval dan ook gelukkig. gefeliciteerd met je nieuwe baan dan. Ja, dankjewel. <laughs> Ja, geweldig. Let erbij is helemaal prima. Ja. ja, Mooi team. Mooi team, goed team, leuk team, positief team. Nou, geweldig. Dank ik wel. wens jullie een hele fijne avond. En uh, ik hoop jullie aan het einde gewoon weer terug te zien. Want dan uh, is dat goed nieuws. Ja. Doe we zeker. weet je te vinden. Dank hoi, hoi. Goed. En dat was de Zandvoortse Makelaar. En uh, wat verdienen al die mensen het hier natuurlijk om uh, genomineerd te zijn. En we gaan allemaal nou zien wie de genomineerde categoriewinnaar wordt. Of, um, of natuurlijk ondernemer van het jaar. Na muziek nemen we nog even de ondernemers door met u thuis, maar we gaan eerst even muziek draaien. want you be my number two? We zijn weer terug hier live in de uitzending. ...bij de Ondernemerschala 2019 hier live. En uh, we gaan er een uh, hele mooie uitzending van maken voor u. En zometeen uh, rond half negen zullen wij live naar het podium gaan... ...waar de prijsuitreiking plaatsvindt. Uh, wat nog even een kleine mededeling. Uh, normaal rond deze tijd zou u uh, Alternative FM verwachten. Helaas uh, zou, uh, zijn hun vandaag niet aanwezig vanwege dit evenement. Volgende of uh, Morgen kunt u een uitzending van Alternative FM verwachten... Lolie, wie zijn de genomineerden eigenlijk? Ja, nou de genomineerden, we hebben het al een aantal keren geroepen, maar we gaan het gewoon nog een keer roepen. Het is belangrijk, want deze hele avond draait om hen. En wie zijn zij? Niet, te horen. niet te, In te horen. De categorie. Niet te horen. Ben ik niet te horen? Oké. Nu wel. Nu ben ik wel te horen, krijg ik te horen van de techneuten. Ik ga u mededelen, we hebben natuurlijk al een paar keer geroepen de afgelopen weken wie de genomineerden zijn voor vanavond. Maar we gaan het nog één keer herhalen, want ja, zij staan in het zonnetje, het draait allemaal om hen vanavond. We hebben drie categorieën. In de categorie horeca zijn hier vanavond aanwezig en genomineerd. Eet Café Het Zand. Tree, dat is die koffieclub uh, op het raadhuisplein. Die nieuwe ZISO Lounge, het sushi-restaurant. Dan in de categorie Retail uh, zijn hier vanavond als genomineerde ABC en meer. Dat is dat uh, bloemen- en interieurwinkeltje op de hoek in de Haltestraat bij de Kaasboer. Sea Optiek. Die net naar de overkant verhuisd is. De opticien in de Haltestraat. De dierenwinkel van Zandvoort. Die kunt u vinden op de burgemeester Engelbertstraat. En dan als overige categorie, die valt dus ook gewoon in overig, certainty events. Dat is een, um, een bedrijf wat zich specialiseert in arrangementen uh, op racegebied, uh, op het circuit. Fotostudio Zandvoort en Zandvoort Makelaars. U heeft ze net allemaal aan het woord gehoord. Het begint hier nu aardig vol te lopen en uh, om half negen gaat het gala beginnen. En uiteraard zenden wij dit helemaal voor u uit, zodat u het helemaal mee kunt beleven. En één ding, ja ik kan het u misschien niet laten voelen, maar de spanning die is hier om te snijden. Je merkt echt dat er iets heel bijzonders gaande is. En wat natuurlijk enorm leuk is, is dat iedereen op zijn paasbest hier binnenkomt komt allemaal prachtig verzorgd. De hele entourage is mooi verzorgd. Uh, de entree is mooi verzorgd. Nou, we zijn benieuwd hoe de avond zich gaat ontwikkelen en wie van deze negen ondernemers straks met die prijs, die zo gewilde en populaire prijs, de deur weer, het pand weer zal verlaten. We houden u op de hoogte. Ik kijk even naar onze DJ's. Om te kijken naar Thomas en Jelmer. Om te kijken of zij muziek klaar hebben staan. Dan denk ik dat we nog maar even een muziekje gaan draaien. In afwachting van het grote moment waarin Erik alles zal gaan aankondigen. En dat echt het grote moment gaat kopen waar iedereen op zit te wachten. Het voorstellen van de genomineerden. Tot straks. Tomorrow de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 En die zitten in uh, Haarlem, waar nu, uitge uh, waar nu gewerkt wordt aan de Rob Akda account. En daar komt hij. I leave. De tweede band van vanavond. Vanaf april 2014 is deze band al bezig met het schrijven van muziek, het spelen van muziek en het succesvol uh, samenvoegen van hun verschillende stijlen tot hun eigen onderscheidende sound. Door hun hechte samenwerking mikken ze erop om jullie te voorzien van muziek vol rockende riffs en beats en opwindende vocals. Geef een applaus voor NALIE! No I'm sure you guys can hear me zingen. We're going to do it right together, ladies and gentlemen. Put your hands up in the sky. We can dance until we die. Oh, we are together and move. Let's hit it again. Put your hands up in the sky and we can dance until we die. Oh, we are together. Nog één keer om het af te leren, yeah. Put your hands up in the sky. We can dance until we die. Oh, we are together. Come on, put them on I'm not We vinden het geweldig om hier te staan voor jullie vanavond. Dit is helaas ons laatste nummertje. Deze heet When the Last One Calls. Here we go. Oh, I can see the hope in your eyes. You can make empires rise. So the forest to forever. We can make love or whatever. No one knows the mind of a madman. Decisions, decisions, and the visions fall through the cracks. Say hello from the other side. Take a look at yourself when the mirrors fall through the ground. Watch your step when you're wandering. zijn en dat is nog niet zo, maar dat komt vast nog wel, want er komt nog heel veel. En een hele diverse avond. Trouwens over Noledge kan je natuurlijk veel meer te weten komen via de sociale media et cetera et cetera. Is er nog een optreden in de buurt binnenkort? Jazeker, 7 december in de Steels in Arnhem. Boys and Girls. Oké, okay, tot zover. We gaan 10 minuten ombouwen en we zijn zo dadelijk terug met band nummer 3 van vanavond. Tot zo. Fire. Fire We gaan ermee door. Door, door, door. Het hele seizoen van de ROB Akta Awards. Zoals altijd. U bent natuurlijk niet anders gewend van ons. De derde...